Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Kenia, in de kustplaats Puketoni, hebben Al-Shabaab-terroristen opnieuw een bloedbad aangericht. Lokale media melden dat zeker 15 mensen zijn gedood, ook twee agenten. Voorafgaand aan de aanval zouden de daders telefoonmasten hebben vernield... en daardoor konden inwoners van het plaatje geen alarm slaan. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval op Twitter opgeëist. Eergisteren vielen in de stad 48 doden bij een aanslag van Al-Shabaab. De mobiele eenheid is nog bezig met de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam-Oost. De ME is inmiddels in het pand. Er zouden vijf mensen zijn gearresteerd. Het voormalig dierenasiel werd 2,5 jaar geleden gekraakt. De rechter heeft vorige maand bepaald dat het mag worden ontruimd. Het Openbaar Ministerie verdenkt een Nederlander in Dubai ervan dat hij de spil is in een belastingfraudezaak. Het FD schrijft dat er voor in totaal 123 miljoen euro is witgewassen, Met behulp van een regeling voor royalties van artiesten en schrijvers via zogenoemde doorstroomvennootschappen. Nederland ligt al een tijdje onder vuur vanwege zulke fiscale constructies. Het nieuwe kabinet van Egypte is beëdigd, En dat is voor een belangrijk deel hetzelfde als de interimregering die vijf maanden geleden werd aangesteld. Het is in Egypte nog steeds onrustig, sinds oud-president Morsi vorig jaar werd afgezet. Zijn aanhangers van de moslimbroederschap demonstreren bijna elke dag. Het bedrijf Belkin stopt met de sponsoring van de Nederlandse wielerploeg Belkin. Als verklaring wordt gegeven een verandering van marktstrategie. In de ploeg rijden onder andere Bauke Mollema, Robert Geesink en Laurens den Dam. Belkin begon een jaar geleden en volgde de Rabobank op als hoofdsponsor. Belkin zou toen 2,5 jaar blijven. Het weer. De zon schijnt vooral in het noorden geregeld. In het zuiden en zuidoosten blijft het vaak bewolkt met kans op een enkele bui. Het is vanmiddag 18 graden in het noorden en het kan tot 22 graden in het oosten worden. Dat was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. U leeft de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM.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 En hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, Altje? Wij kiepten hem. En wij gaan zo door, wordt het album te klein. Weet... De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel al oh, je? Ja. Jij stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel oudje, Wat in dat album had gekomen. Niet had gebeurd. Toen heb ik het blad uit het album gescheurd. Weet je nog wel al Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Iedere deze ochtend tussen elf en 12 hoort u ze hier op de lokale omroep een uur lang.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 De kazernepoort sta ik nu steeds te dromen. Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen. Jij. Bent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 Yon na mira, 'di na maingilang. ayon ayon ayon ayon ayon. Ayon ayon ayon ayon ayon ayon ayon. 14 uur muziek van Nelke Het rit in 1976. Bij Muziek en Rode Wijn. En daarvoor hoorde u de Sandschaft met Annemarie. Zometeen op de radio. De bietenbouwers met Annelies. Maar wie is de zangeres zonder naam? Het kleine Herdersjongen.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 in de Nationale Hitparade, welke artiest of groep dan ook. Namelijk, uh, precies er zijn, 69 hits. Drie daarvan belanden op de eerste plaats. Namelijk, zou het erg zijn, lieve opa, wat hij samen deed met Wilma. Den El is in den olie. Het boer Koekoek en natuurlijk het Smurvenlied. En dat deed hij samen met de Smurven. Ik heb het over vader Abram. Er wordt er nu met Tiet van Komen, Tiet van Gaan. Er is een Tiet van Komen. I'm the last to feel Ja, nog eentje en ik ga. Dit is de laatste. Maar hij is niet te verstaan. En telkens wilt hij gaan.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 Ik heb maling aan geld, om gelukkig te zijn. Ik zing graag een weesje met een meisje in de maneschrijf. Ik heb maling aan geld, ik verlang slechts naar jou. For Pistool in zijn kruister en strijd tot het pleit is beslecht. Zo is een cowboy, trouwt op de plaats voor een vriend. Zo is een cowboy, als je een vriendschap verdient. Maar hij kan halven, daar staat hij steeds klaar. Al is het desnoods ook met liefens geval. Vriend van de Doel. Hij staat om op, op te, te schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, Het aangespoelde kind dan doet zich van het zee, die rukt de en van zijn huid. Hij gaat op u, het stinkt, de levenslange weg op, schopt de steentjes voor zijn hart.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 Techniek. Hij wordt met vasthand, hand voor in, in alle kleuren van de erotiek.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 Oh, uh -huh.